Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Lof voor overleden Václav Havel. Twee gewonden na ontsnapt gloor in Botlek. En Mark Rutte gekozen tot politicus van het jaar. Wereldleiders hebben bedroefd gereageerd op de dood van de Tsjechische schrijver en politicus Václav Havel.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 Een transformatorhuisje van het naastgelegen Axonobel werd vanmiddag getroffen door de bliksem en dat leidde tot het gloorlek. De twee medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht, het lijkt mee te vallen. Verscheidene chemische bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Het transformatorhuisje waar de bliksem insloeg wordt geleidelijk weer opgestart. De parlementaire pers heeft premier Mark Rutte voor de tweede achterinvolgende keer gekozen tot politicus van het jaar. In deze verkiezing van het NOS Radio 1-journaal... is het voor het eerst dat iemand de titel twee keer wint. SP-leider Roemer eindigde op de tweede plaats... en VVD-minister Kamp werd derde. Journalisten typeren de VVD VVD-er Rutte onder meer als een evenwichtskunstenaar... en iemand die vrolijk overend blijft in een onmogelijke combinatie. Roemer wordt geprezen als het levende bewijs dat links niet zuur hoeft te zijn. En van Kamp wordt gezegd dat zijn ministerschap... na het pensioenakkoord eigenlijk al geslaagd is. De parlementaire pers koos ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten tot het politieke talent van het jaar. Ze praat over de eurocrisis, alsof ze al jaren niets anders doet, is een van de kwalificaties. Schouten kwam in mei in de Kamer. Bezoekers van de website nwest.nl kozen ook het politieke moment van het jaar. en Dat werd de protestdemonstratie op het plein in Den Haag tegen de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. De topmannen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven zijn het afgelopen jaar fors meer gaan verdienen. Een Amerikaans onderzoeksbureau heeft berekend dat de topmannen er gemiddeld ruim 36% meer gingen verdienen. Ook leiders van minder grote bedrijven hebben het afgelopen jaar een hoger salaris gekregen. De onderzoekers bekeken niet alleen het salaris en de bonussen van de topmannen, maar namen bijvoorbeeld ook uitgeoefende optierechten mee. De best betaalde bestuursvoorzitter is John Hammergen... van de McKesson Corporation, een farmaceutisch bedrijf. Hij was dit jaar goed voor 111 miljoen euro... en dat komt neer op ruim 3 ton per dag. In de top van de eredivisie zijn AZ en FC Twente... op de laatste speeldag voor de winterstop tegen Nederlagen aangelopen. Koploper AZ vloor met 2-1 in Breda van NAC. Koenders scoorde in de 90 ste minuut de winnende treffen voor NAC... na een ruststand van 1-1. Feyenoord kwam tegen Twente in de Kuip in de eerste helft op 3-0... door een hat-trick van de Zweed Guidetti. In de tweede helft kwam Twente nog terug tot 3-2. Ajax won met 4-0 van Ado Den Haag. En een half uur geleden is de wedstrijd Heerenveen-PSV begonnen. Barcelona heeft in Japan de wereldbeker voor clubs gewonnen. De Spaanse voetbalclub versloeg de Zuid-Amerikaanse kampioen... Santos uit Brazilië met 4-0. Sterspeler Messi scoorde twee keer. De andere doelpunten werden gemaakt door Xavi en Fabregas. Barcelona, de winnaar van de Champions League... volgt Inter Milan op als beste clubteam ter wereld. Het weer wisselend bewolkt en vanuit het westen trekken buien met natte sneeuw... hagel en onweer over het land. In de loop van de nacht wordt het droger en gaat het op veel plaatsen een graad vriezen.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 Verand weekend. En het weekend begint bij plusel op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op een lekkere stol. Zes minuten over vijf. U bent weer terug bij Langs de Lijn. 1 wedstrijd loopt nog live. De Wedstrijd waar men zo naar had uitgekeken. in Herenveen. Maar ook al snel, misschien wel op uitgekeken is. Frank Wielaar. Ja, denk ik wel. En zo ziet het er in ieder geval wel uit. Na 33 minuten is uh, uitdager Herenveen voorlopig even lam geslagen. We moeten even passen tegen een uh, oppermachtig PSV. Het had 3-1 kunnen zijn. toen Dost er door was op aangegeven. Schitterende steekpaas van uh, Jurisic. maar die vond Isaacson op zijn uh, pad Dost. En het had ook 4-0 kunnen zijn, trouwens. Want Wijnaldum. die schoot in na weer een goede aanval van PSV. En Breuer uit Uiteindelijk die op de doellijn stond. Daar komt PSV weer via Mertens. Die kruipt naar binnen toe. Hij wordt gestuit door Elm. En dan kan Heerenvenen weer uitkomen. Het is nog wel een leuke wedstrijd hoor. Maar PSV heeft de zaakjes keurig netjes onder controle in Friesland. 3-0 is het. PSV zei u al, er ja, kan op één punt komen van AZ. Dat is verloor met 2-1 bij eh, NAC. Leurling, Holman 1-1 en Koenders vlak voor tijd 2-1. En zo is dus eh, AZ veel punten kwijtgeraakt in deze maand. Houdt nog wel de koppositie, is winterkampioen. Jeroen Elsthof praat erover met de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Hoe zou je deze nederlaag willen duiden? Ongelukkig. Uh, wij hebben denk ik er alles aan gedaan om... Uh... Om de drie punten mee naar huis te nemen. We hebben daar ook de kansen en de mogelijkheden voor gehad. En ook qua, qua, qua niveau van voetbal qua, hè, waren wij de dominante partij. Uh, Voetdruk druk gezet. het behoorlijk onder controle. Uh, Weliswaar achtergekomen daar. En ook weer goed teruggekomen tot dat uh, tot, tot gelijk. En de kans gaat om uit te lopen. Uh, dat hebben we nagelaten. En dan is het heel snel dat hij in de laatste seconde in het voordeel van, van NRC valt. Zijn dus net verliespartijen die het moeilijkste stuk zijn? Omdat je eigenlijk uh, voor het grootste deel de baas bent op het veld. Nee niet, nee, niet het moeilijkste. Ik vind meer al op het moment dat je op basis van instelling en, en slecht voetbal verliest... Hè, dat je gewoon wordt weggespeeld door een ploeg die op papier misschien minder is. Daar, daar, kan ik, daar, kan ik, daar kan ik eigenlijk niet mee leven. Dat moet wel. Maar ja, hier, dat, dat, dat gebeurt één keer in of twee keer in, in het jaar. En je bent beter met de tegenstander en dat de tegenstander met de drie punten aan de haal gaat. Ja, je loopt al een tijdje mee in de voetbalrij. Je, je kent die bekende wet ook. Was je er op een gegeven moment bang voor? Zo van, ja, je zal zien dat hij, omdat wij al die kansen missen, aan de andere kant gaat vallen. Nee, omdat wij uh, dusdanig ver naar voren voetbalden en eigenlijk uh, naar geen enkele gelegenheid gaven meer om te counteren. Uh, dacht ik, dan had ik dan niet, niet dat idee. Maar het is wel zo als je vlak voor tijd de spelafvatting krijgt. Ja, ook de tegenstander traint daarop en ook wij zijn succesvol met spelafvattingen. Nou, hier is ook, uh, zie je toch weer dat, uh, dat wij ons iets te veel aantrekken van de tegenstander. Hè? Etienne loopt uit zijn zone weg ja, en die raakt hem dan half. Ja, en dan valt hij net voor de voeten van de tegenstander ja, en die schiet hem onberustelijk in. Toch te proberen met een goed gevoel die winst in te gaan. Want je hebben een fantastisch eerste halfjaar achter de rug... en nu verlies je de laatste Eredivisie wedstrijd. Ja, maar dat doet niets aan het goede gevoel als je terugkijkt. We hebben we natuurlijk bovenverwachting gepresteerd. En we hebben 38 punten, dat is een hele bol. We staan nog steeds bovenaan. Even afwachten wat, wat PSV uh, doet uh, om half vijf tegen Herenveen.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 Gert-Jan Verbeek zei dat en hij zei er ook bij hoorde u want PSV moet ook nog voetballen en dat zat een beetje de hoop in. Wie weet spelers die ook wel punten, van Wielaert, maar inmiddels weten we het wel beter. Ja, ik zie dat eigenlijk uh, op dit moment niet meer gebeuren, hoewel we nog dik een helft moeten spelen. 36 minuten, 37 minuten zijn we inmiddels al onderweg. PSV met balbezit. combinaties tussen Mertens, Matafs, weer terug naar Mertens via Strootman. Bal bij de tweede paal. Wijnaldum we, staat daar te wachten, Gouweleeuw ook trouwens, die wint het kopduel want uh, dat is heel makkelijk. Uh, Wijnaldum gaat namelijk helemaal de lucht niet in maar als Elm dan de bal zomaar weer in de voeten van Manolev schiet. Ja, dan komt Heerenveen nog steeds niet van de eigen helft af. En blijft PSV gewoon rustig doorvoetballen. Manolev even terug naar uh, Marcelo. Marcelo kijkt even in de breedte naar Willems. Maar ziet daar Narsing naartoe opschuiven. Dus draait hij zich weer om. Gaat hij weer terug naar Manolev. Labiat, oh, achter Breuer vandaan gekomen. Kan zo doorlopen voor 4-0. Ah, hij heeft een... Uh... Stifje in gedachten, maar dat zag Steppen aankomen. Dus steekt hij een hand uit. En staat Labiat nu met de handen voor zijn gezicht. Van oei oei Deze had ik gewoon moeten maken. Een 100% kans voor PSV. Wederom om zeep geholpen. Geen 4-0 dus. En nu de mogelijkheid voor Heerenveen om eruit te komen. De enige die zich nog een beetje wil verzetten bij Heerenveen. zie je aan, in ieder geval aan zijn felheid is uh, uh, Djuricic. Die ligt nu geblesseerd op de grond. En uh, Kums neemt dan vervolgens die felheid wel over. Die krijgt daarvoor de gele kaart. De Belg op het middenveld bij uh, Heerenveen... dat hij op de middenlijn de overtreding maakt op Toeivonen. Toeivonen gaat overigens gretig naar de grond op het moment dat hij Kums ziet komen. En uh, de gele kaart voor uh, de Belg desondanks. En de vrije trap voor PSV uh, dient ten gevolge... Uh, de Rijk nu uh, naar de korte combinatie uit die vrije trap met uh, Strootman. Nu de vlotte combinatie voor Wijnaldum Die uh, de bal wat ongelukkig aanneemt. Maar daardoor wel zomaar door kan lopen. En dan is het Gouden Leeuw die daar nog goed tussen zit. Geen corner kan voorkomen. Want daarvoor ging de bal net even iets harder dan de verdediger van Heerdeveen. Uh, en dus uh, de hoekschop voor. Uh, PSV gaat daar nou uiteindelijk naartoe. Ja, dat moet dan toch Strootman zijn. Ja, die wachtte heel eventjes. Had misschien niet helemaal door. En PSV neemt sowieso rustig de tijd voor al die spelwerf. Wat ik zowel ingooien als hoekschoppen, als doeltrappen. Alles soort uh, ruimschoots de tijd voor genomen. Dat kan ook met die 3-0 voorsprong. Maar daar komt uh, de hoekschop van uh, het, uh, Strootman wel aan. Bij de tweede paal. Toivonen die kopt. Het bal gaat naast een medetje of vier. En dan kan Heerenveen weer komen. Heerenveen duidelijk murf geslagen door die uh, vlotte 3-0 achterstand in de eerste helft in het Abelentra stadion. Feyenoord sloeg Twente Murf in de eerste helft. Driemaal Guinetti, 3-0, maar na de rust was het helemaal Twente. Maar uiteindelijk 3-1, 3-2. Feyenoord wint dus, heeft een hele goede decembermaand achter de rug. Staat op een prachtige vijfde plek met 31 punten uit 17 wedstrijden. Tijd om de balans op te maken over vanmiddag in het eerste seizoen zelf. Ronald van der Geer doet dat met de winnende trainer van vanmiddag, Ronald Koeman. Dat uh, kerstkalkoentje zal niet best lekker smaken, Ronald. Ja, dat kun je wel zeggen, hè. Als je... Uh... Eindigt met uh, na 17 wedstrijden en je hebt 31 punten. En met name de laatste reeks, natuurlijk van vijf laatste wedstrijden, moeilijke wedstrijden, drie uitwedstrijden, PSV uh, Feyenoord Thuis. Of uh, PSV uh, Twente thuis. Ja, je pakt 13 punten en, en de wijze waarop.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 Heb je dan in die tweede helft ook een beetje last van de energie... die je in de eerste helft hebt gebruikt? Want het kost te veel energie wat jij wilde. Ja, dat speelt wel mee. Aan de andere kant vond ik... Eh, Rosales ging het winnen ten opzichte van Schaken. Wat de eerste helft totaal niet aan de orde was. Schaken liep hem alle kanten voorbij. Cabral gaat dreiging ten opzichte van Tien Tiendali. Tiendali ging de duels winnen in de tweede helft. Ja, dan kom je minder van de kool af te spelen. En dan kom je dichter in je eigen 16. Uh, wetende de kracht de lengte van FC Twente. Ja, dan kom je... En kun je in de problemen komen, maar... Ik vind niet dat Twente veel kansen heeft gecreëerd. Er ontstonden wel een aantal van daaruit, van dat voetbal uh, opportunisme. Er kwamen wat mogelijkheden, maar uh, waren nogmaals hadden we de wedstrijd gewoon moeten beslissen in de tweede helft. Want we staan tot drie, vier keer alleen voor de keeper. Is dat uh, misschien wel de beste eerste helft die je onder, onder jouw leiding hebt gezien? Ja, meest complete. Uh, niet echt in het probleem, gekomen verdedigend. Uh, rust bewaard in het voetbal. Dreiging aan de zijkant. En een fantastische Kidetti, waarin mensen kunnen bijsluiten. Ja, en als je dan op, op deze wijze een 3-0 voorsprong neemt in de rust tegen Twente... ja, dat, uh, dat is ongelooflijk. Want jij zei aan het begin van het seizoen, ja er zit gewoon wat in hè? in dit elftal. Wij kunnen nog gaan stunten. Dan ben je zelf ook wel trots dat het uiteindelijk gelukt is. Ja, tuurlijk. Uh, tuurlijk baseer je dat op, op wat je ziet... Maar ja, spelers moeten het doen, moeten, moeten daarin geloven. Nou, en met name de laatste twee maanden gelooft dit team dat ze van iedereen kunnen winnen. En dat is een uitstraling en dat is een rust in het spel die je altijd nodig hebt. En dan ga je best wel eens een keer uh, zal je tegen een nederlaag oplopen. Maar wij, dit elftal, zijn in staat om van iedereen te winnen. En, en omdat we voetbalend vermogen hebben, we hebben een, een drang dat we willen met z'n allen. Maar ja, dat straalt de groep uit en, en, en dat is mooi om te zien. Ronald Koeman zei dat Heerenveen had de afgelopen maanden... ook de uitstraling om van iedereen te winnen, Frank Wielaert. Ja, en de afgelopen weken een grote mond ook in de richting van uh, PSV. Laat ze maar komen, want uh, wij zijn uh, gevaarlijk. Maar uh, er zijn al wat lesjes omschakeling gegeven door de ploeg uit Eindhoven. En uh, het wordt zelfs allemaal wat laconiek, wat slordig aan de kant van PSV. Zo gemakkelijk gaat het uh, eigenlijk af. Aanname van Matafs was daar een goed voorbeeld van. Op het moment dat PSV met vier man tegen drie van Heerenveen stond... en de aanname van Matafs goed genoeg had moeten zijn om Labiat in één keer te kunnen aanspelen. Of in ieder geval in twee keer raakte de Sloveniër de bal totaal verkeerd. en was daarmee de kans verkeken. En aan de andere kant van het veld was het Isaacson op aangeven van ACI. Die overigens verder in deze wedstrijd nog helemaal niet gezien. Drie minuten, of twee minuten voor de pauze inmiddels. Isaacson die de bal zomaar door zijn handschoenen liet glippen. Als daar dan Dost in de buurt was geweest. Die was er wel in de buurt. Maar die was de goal in de achterlijn al voorbij geschoten. Net voor Isaacson langs. En uh, toen lag de bal ineens daar zomaar vrij op de grond. Maar had Isaacson rustig de tijd om hem weer uh, op te rapen. Herenveen, uh, de bal inmiddels alweer kwijt. Via Dost ingeleverd bij uh, Willems. Die is op avontuur gaat op het middenveld. Iedereen mag op avontuur bij PSV. Hij loopt zomaar door, de jonge Willems, 17 jaar. Maar dan zit er uiteindelijk toch Dost uh, tussen. Met een beentje waardoor Steppen de aanval voor Herenveen weer uh, in kan leiden. Vlak uh, voor de pauze, anderhalve minuut officiële speeltijd nog. Jan Maat, die vraagt om Narsing om wat dichter in de buurt te komen. Narsing ook. Niet gezien nog in, in dit duel. Dost heeft wel twee goede kansen gehad. Maar ze niet weten te benutten tot nu toe. Zomer zoekt nu naar de aanvaller. In combinatie met Djuricic die achter Dost langskomt. Maar niet in balbezit komt. En dan een te hoog geheven been tot de ergernis van het Friese publiek. Vrije trap van PSV dat er dan weer vandoor kan. Aan de linkerkant met Labiat. Die even is overgestoken. Kan zo doorlopen. Ah, raakt die bal net niet lekker. Zit zomer ertussen. Daar zie je het laconieke even in. En dan kan Heerenveen omschakelen. iets, Marcelo uit kunt ingegrepen door de Braziliaan Djuricic die aan het omkijken was. Zijn er nog mensen bij hem in de buurt? En ineens stond daar Marcelo voor zijn neus die hem de bal van zijn voeten afplukt En daar komt PSV weer. Toivonen. aangespeeld door Wijnaldum. Aan de linkerkant nog altijd Labiat. Met ons nu even op rechts. Terug naar Marcelo. De Rijk, dat gebeurt op de eigen helft van PSV. Nog net op eigen helft van PSV. Marcelo, even bal onder de voet doorhalen. Terug naar De Rijk. Als Dos daar in de buurt komt, je ziet er de macht van PSV vanaf stralen. Tegenover Herenveen dat erbij staat en ernaar kijkt. En denkt, ja, hier hadden we ons iets totaal anders van voorgesteld. Manolev, die met de bal vanaf links helemaal naar binnen komt. En denkt, oh ja, ik op het middenveld. Dan moet ik maar weer gauw terug naar de andere kant. Intussen is Toivonen aangespeeld. Die Onderuit. Maar via Janmaat gaat de bal over de zijlijn. Dus kan uh, PSV gaan uh, gooien. Labiat maakt niet echt haast om dat te gaan doen. En dat hoeft ook niet. Want Paul van Boekel heeft gefloten voor de rust. En dat betekent zonder extra tijd in de eerste helft erbij te trekken. Maar die was ook niet nodig om het verschil heel duidelijk te maken in het Abelentstra stadion. Duidelijk in het voordeel van PSV tegen Veen. De Eindhovenaren leiden 3-0. Just ain't my stick I'm gonna stay right here with you And do all the things you want me to Whatever you want Yeah, you got it. And whatever you need I don't wanna see you without it Much more than words that ever say And oh, my dear, I'll be right here Until my dying day I don't know just how to say All the things I'm hearing I just know that I love you so And it gives me such a thrill Cause I find what this world is searching for Yeah, right here, my dear look no more and all my days i hope and i pray for someone just like you Never, never gonna give you up. Maar na vier minuten rijdt hij toch al Barry White. was dat prachtig. Mooi oud nummer. En Marianne Vos heeft een prachtig weekend. We hebben het natuurlijk over veldrijden. Want gisteren won ze veldrit in Essen. En vanmiddag pakte ze in name haar eerste overwinning in de Wereldbeker. Na afloop sprak ze met Chiolipus. Marianne, was dit dan nou een van de categorie... Het kan niet zwaar genoeg zijn? Ja, dit is wel uh, eentje van wat dat betreft van de buitencategorie. Ja, dit is wel een van de allerzwaarste crossen die ik uh, ooit heb gereden, denk ik want hoe zwaar was het? Ja, nou het is, het is gewoon continu op en af en bijna geen herstel en, en natuurlijk, uh, ja het is niet weer niks uh, tegen de Citadel vandaan maar op gewoon uh, ja, afzien van begin tot eind. En ik had natuurlijk een, een best wel mooie voorsprong uh, meteen opgebouwd en uh, ja dan lijkt het misschien voor een toeschouwer geruststellend. Maar je kunt ook niet, je kunt niet rustig aandoen om uh, überhaupt boven te komen moet je volle bak uh, rijden of, uh, of lopen. Was dit nou ook een parcours waar je iets anders kon tonen, ook de stuurvaardigheid? Ja, maar het is wel echt heel mooi. Het is echt uh, geweldig om te doen. Het is natuurlijk uh, een beetje glibberige glijden naar beneden. Uh, steile afdalingen, waar je uh, ja, wat eigenlijk meer op een mountainbike parcours lijkt. Op sommige uh, stukken dan op een, uh, op een cross. Maar dat maakt het wel juist uh, ultiem en uh, uitdagend. Je bent lekker teruggekomen uit de zon. Hè? Tien dagen Zuid-Afrika geweest en dan meteen de eerste twee wedstrijden echt wel overheersen. Ja, ja, het is heel mooi. Gisteren uh, was het uh, in Essen één grote bak blubber maar vlak en uh, ja, daar, kon, daar kon ik ook wel goed uit de voeten. Maar was dit natuurlijk een ja, totaal ander verhaal, omdat het uh, zo tegen de Citadel op was. En uh, ja, even afwachten vanochtend, uh, het inrijden, dat, dat voelde toch wel wat on, onwennig. Maar ik moet zeggen, in de koers ging het ontzettend goed en dan, uh, dat geeft het ook wel vertrouwen zo naar de eerste ronde. En eigenlijk, ja, het is vragen een beetje naar de bekende weg, maar je komt dan terug naar zo'n trainingskamp. Dan denkt iedereen zal wel even moeten wennen, ook aan de omstandigheden en dergelijke. Ja, nou gisteren uh, was het nog een paar graden warmer dan nu en, en droog. Dan moet ik zeggen dat ik vandaag wel uh, behoorlijk koud heb gelegen, maar ik denk niet dat ik het enige was. Want hoe was dat trainingskamp? Ja, ontzettend goed. Het is heel fijn om uh, even in de winter die onderbreking te hebben en goede duurtrainingen te kunnen doen en dan... Ja, eigenlijk eh, daarmee de basis te kunnen leggen voor, uh, voor de rest van het, uh, ja, van het winterseizoen. En voor mij is dat dan in het, uh, het crossseizoen en voor de andere wegrensers is dat meer richting, ja, richting, de voorjaar, of richting het voorjaar. En de voorjaarschool Maar het is wel uh, heel goed geweest. Was je nog een beetje geprikkeld om iets wat helemaal niks te maken heeft met het veldrijden of met het wielrennen zelf, maar de sportman-sportvrouw verkiezing van het jaar? Nou ja, goed, uh, ik heb het natuurlijk op een afstand gevolgd en ik ging aan de telefoon en dan, uh, dan is het gewoon wachten tot er een naam genoemd wordt. En uh, ja, toen was het niet mijn naam, maar uh, Ranomi. Zij was verbaasd. Nou ja, goed, uh, ik denk ja, we hebben alle drie gewoon uh, een geweldig jaar gehad. En dan, uh, ja, dan is het gewoon afwachten wie er wordt gekozen. En ik heb uh, twee hele mooie jaapeders thuis staan. En uh, nou, van de verkiezing. Uh, ja, wat dat betreft raak ik niet geprikkeld of wat dan ook. Het is, uh, ja, het is mooi om hem, uh, om hem te winnen. En uh, dan is het afwachten of, dat je, of dat je dit dan weer moet. Uh, ik was al lang blij dat ik weer bij die drie hoorde. Dat, is dan toch, uh, dat, ja, dat klinkt uh, cliché, maar dat, is dan toch, dat betekent toch dat je er uh, toch maar weer bij bent. En uh, dat die carrière wel uh, continu goed, goed zit. En dan komen komend seizoen zat leuke wedstrijden uh, waar je dat beeldje in ieder geval zeker kunt stellen. Daarom, 2012. Dan zou zo'n zo beeldje in ieder geval mooi zijn. Dat betekent dan waarschijnlijk wat goed. Marjan de Vos zei dat. Dus weer winnend bij het uh, veldrijden. Vandaag we gaan terug naar het voetbal. Ook winnend. NAC thuis tegen AZ. Toch wel verrassend. 2-1 voor NAC. Als het verdient. Ja, de thuisclubtrainer zal het misschien wel vinden. We gaan het hem vragen. Jeroen Elsoff althans. Die zoekt de winnende trainer op. John Karelsen gestolen overwinning of niet? Zwaar. Zwaar gestolen. Maar maakt het niet uh, minder lekker hoor. Nee, uh, uh, in dit geval is een dief zijn niet zo erg. Nee. Nee, ja, kijk. Uh, je weet tegen wie je speelt. Een ontzettend goede ploeg. Goed positiespel. Veel bewegende mensen. Dus moeilijk. En uh, wij hebben uh, niet gedomineerd vandaag. Ondanks dat we thuis speelden. Uh, en dat heeft AZ wel. Uh, maar hun hebben ontzettend grote kansen laten liggen. En wij... Uh, ik denk dat wij bijna 100% uit onze kansen hebben gehaald. En dat waren de twee. Het is een bekend boek hè, dat boek van uh, als de tegenstander kansen mist dan. Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Maar uh, nogmaals, we hadden niet zoveel recht op iets. Ik was al blij uh, als we de 1-1 over de streep hadden kunnen trekken met, uh, met hard werken en, uh, uh, en gedisciplineerd blijven spelen. Uh, compact blijven spelen. Nou, Dat, uh, dat lukt al en dat je er nog in de laatste minuut een maakt, dat is alleen maar een extra bonus, maar het was natuurlijk niet verdiend. De momenten dat jouw elftal echt uh, de beuker in gooit, dat zijn de momenten dat jullie ook in de buurt komen bij Esteban, dat jullie het AZ af en toe lastig maken. Had dat uh, meer gemoeten dan uh, de situaties die zich nu hebben voorgedaan? Ja, ik vond uh, in de eerste helft deden we dat uh, veel te weinig. Uh, maar dat lag ook aan onszelf. Als, uh, kijk, AZ was ook best slordig. En we konden best wel over hun middenveld heen voetballen. Alleen, als we dan de bal kregen, ja, dan waren we ook ontzettend slordig in onze passing. En dan krijg je aanval op aanval van AZ. En het is al uh, erg lastig verdedigen met, uh, met palsen die wel opkomt. Met bewegende mensen, holmen naar binnen. Dus uh, als je zelf slordig bent, dan uh, kom je niet aan voetballen. En dan weet je tegen zo'n ploeg dat je het moeilijk krijgt. Ja, want die tegenstander was gewoon stukken beter dan jullie. Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Ja, ja maar, nogmaals, ik, misschien al wij je te weinig hebben gebracht, maar dat is ook de verdienste van AZ. En de punten zijn voor jullie lekker, maar jullie hebben ook nog eens de Eredivisie weer razendspannend gemaakt bovenin. Ja, dat is wel uh, een leuke bijkomstigheid eraan. Ik denk, ik denk dat ze in uh, andere steden erg blij mee zijn. Um, maar we kijken alleen naar onszelf. Uh, dit was nog wel even nodig qua punten, want, uh, we hoeven niet meer naar onder te kijken. En, uh, we houden een klein beetje de aansluiting nu met uh, de middenmoot. En het linker rijtje, wat toch, uh, vind ik, een doelstelling moet zijn voor ons. En uh, daarom is het alleen maar goed. Zij dus, de winnende trainer John Karelsen van NAC. NAC dus van AZ. We hebben nog een zwemberichtje. Zo Job Kienhuis, bij de Salnikov Cup in Sint-Petersburg... op indrukwekkende wijze snelse korp. De 1500 meter vrije slag verbeterd het was korte baan. 14.30, 14. En haalde 10 seconden af van zijn oude toptijd. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half sessie zijn hoogpunten met René van Braken. Ja, leiders in de hele wereld hebben gereageerd op de dood van Václav Havel. Premier Rutte zegt dat hij herinnerd zal worden als een groot man... die grote persoonlijke risico's nam om de situatie in zijn land te verbeteren. Havel overleed vanochtend op 75-jarige leeftijd. De Tsjechische schrijver en ex-president heeft volgens Rutte laten zien... dat een mens echt het verschil kan maken en dat dictaturen niet onaantastbaar zijn. Veel doden door het noodweer op de Filipijnen dood het is opgelopen tot boven de 650. Het aantal vermisten staat op 800. Het zuiden van het land werd de afgelopen dagen getroffen door een tropische storm. Veel huizen zijn weggespoeld, zo'n 35.000 mensen zitten in opvangkampen. En de topmannen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven hebben behoorlijk wat loonsverhogen gekregen dit jaar. Ze gingen er volgens een Amerikaans onderzoeksbureau gemiddeld ruim 36 procent op vooruit. De best betaalde bestuursvoorzitter is de baas van de McKesson Corporation. Dat is een uh, farmaceutisch bedrijf van Amerika. Hij was dit jaar goed voor een loonstrookje van 111 miljoen euro. Dat is drie ton per dag. Tot zover het nieuws. Het weer. Gerrit doet het voor minder, denk ik. Ja, laten we dat maar doen. Het <laughs> is uh, oppassen op de weg momenteel, want er trekken buien over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 Morgenochtend trekt er in het westen nog een enkele bui over, maar verder blijft het droog. Vanuit het westen komt steeds meer bewolking opzetten... en vanaf een uur of drie gaat het in het westen regenen. Op enige afstand van de zee begint de neerslag als nat sneeuw en het kan ook even wit worden. En naarmate het regengebied over het land trekt gaat de neerslag overal over in de regen. Het wordt morgen maximaal drie tot vijf graden. De wind waait morgenochtend eerst uit het westen, is tot matig, kracht drie of minder... Aan zee en op het ijzermeer eerst nog vrij krachtig windkracht 5, maar in de loop van de dag draait de wind naar het zuiden en neemt iets toe in kracht. Namorgen is het wisselvallig met af en toe regen, maar ook droge momenten. De temperatuur die loopt geleidelijk op naar een graad of 10. Laatste half uurtje bij Langs de Lijn. Straks natuurlijk alles over de spectaculaire 17e competitieronde... waarin het nog rust is bij Heerenveen PSV Eindhoven. Leidt daar met drie doelpunten, maar liefst Herenveen 0, PSV 3. Maar eerst kijken we ook even wat er gebeurd is in de landen om ons heen. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. We beginnen met de topper in Engeland. Manchester City ontvangt Arsenal. 20 minuten zijn ze aan de gang en het staat 0-0. Als City niet verliest, krijgt de ploeg de koppositie weer in handen. Manchester United staat nu nog bovenaan... want United won eerder vandaag al 2-0 bij de Queens Park Rangers. Doelpunten van Rooney en Carrick. Nummer 3 Chelsea verspeelde punten bij Wigan Athletic. De ploeg van André Villas-Boa stond bij Wigan lang met 1-0 voor. Maar vlak voor tijd werd het 1-1 toen Petr Cech, de doelman, in de fout ging. Tot een hotspur kan profiteren. Speelt op dit moment thuis tegen Sunderland... Een kwartiertje nog te spelen. Het staat 1-0 voor Tottenham Hotspur. Als het zo blijft worden, zijn we weer derde. En dan was er nog een duel tussen de Dutch goalkeepers. Krul en Michel Vorm. Tim Krul en Michel Vorm. Beiden slaagten ze voor een examen. Want de wedstrijd tussen Newcastle United en Swansea City eindigde in 0-0. Het is wel bijzonder dat twee Nederlandse keepers tegenover elkaar staan... in een Premier League wedstrijd, beseft ook Michel Vorm. Ja, op een of andere manier loopt het zo. En dan zie je dat je gewoon twee jongens. Ja, nog relatief jong voor een keeper. Ik bedoel Krul, helemaal. Die is natuurlijk uh, ik geloof 23. En ik ben 28. En we hebben nog vele jaren te gaan. Alleen, uh, ja, het is alleen maar mooi ook voor het Nederlands voetbal. Dat er gewoon twee. Uh, vooral keepers. Uh, ja, het is toch anders hier in de Premier League. Die, uh, die het gewoon allebei hartstikke goed doen. En ook nog bij het nationale team zitten. En, ja, dat, ik denk dat het ook. Uh, ik weet niet of het ooit is voorgekomen. Dat de twee Nederlandse keepers tegen elkaar speelden in de Premier League. Dus. Uh, ik ken de historie niet heel goed. Maar, uh, de, en alle twee hartstikke goed doen, dus uh, dat is alleen maar mooi. Michel Form zei dat bij de collega's van Sport 1 in Italië. Heeft Juve de compositie weer overgenomen van Milan. Juve was te sterk voor Novara 2-0. En met dezelfde cijfers volgt Milan eerder dit weekend al in eigen huis van Siena, Waarbij Ibrahimovic een van de doelpunten maakte uit een omstreden strafschop. Seedorf en Van Bommel stonden in de basis bij Milan. Urbi Emanuelson viel in. En AC Milan staat nu tweede met twee punten achterstand op Juve. En vanavond speelt nog de nummer drie. Udinese de top tegen de nummer 4 Lazio. En Inter begint zich weer wat omhoog te werken. Op de ranglijst nog altijd zonder Wesley Sneijder... boekte de ploeg een bescheiden 1-0 op Cesena. Maar Inter staat door die drie overwinning op rij nu wel weer vijfde in de Serie A. En in Duitsland maakte de top drie geen fout. Bayern München verzekerde zich van de titel Herbstmeister. Köln werd met 3-0 verslagen op vrijdag al. En alle doelpunten vielen na rust toen Bayern met tien man speelde. Frank Ribéry moest het veld namelijk verlaten... na zijn tweede gele kaart. Bayern is voor de zeventiende keer in de clubhistorie... En 14 keer leidde dat ook tot de landstitel. Koploper heeft drie punten voorsprong op landskampioen Borussia Dortmund... en op Schalke 0-4. In eigen huis was Schalke met 5-0 te sterk voor Werder Bremen. Raoul scoorde drie keer. en Twee van die doelpunten werden voorbereid door Klaas-Jan Huntelaar. De spits die zelf voor de 5-0 zorgde. Het was een prachtige afsluiting van de eerste seizoenshelft, vond Huntelaar. Ja, het was een super wedstrijd denk ik. We hebben heel goed gespeeld. We uh, waren agressief, speelden naar voren en uh, veel goals gemaakt. Dus het was een, uh, ja, een hele leuke laatste wedstrijd van het seizoen voor ons en voor het publiek. Borussia Dortmund staat dus op gelijke hoogte met Schalke. Dortmund won uit bij Freiburg met 4-1. En Hertha Berlin heeft trainer Marcus Babbel ontslagen. Hij lag al een tijdje overhoop op met de clubleiding. Hertha staat op de 1e plaats in de Bundesliga. En dan naar Spanje na de, nederlaag, de pijnlijke nederlaag in de classico tegen Barcelona. heeft Real Madrid zich hersteld. Want ze versloegen ze via met imponerende cijfers. 6-2 maar liefst. Cristiano Ronaldo liet zich weer eens met drie doelpunten. Staat al op 20 competitietreffers. En Real gaat na 16 wedstrijden aan kop in die Primera Division. met drie punten voorsprong op Barcelona. De titel volledig kwam niet in actie, althans niet in de Spaanse competitie, nam deel aan het WK voor Club Tunes. En nu heeft het ongetwijfeld al gehoord was met 4-0, maar liefst te sterk voor het Braziliaanse Santos. In België komt de top drie vanavond nog in actie. Koploper Anderlecht neemt het in eigen huis op tegen Lokeren. Club Brugge gaat op bezoek bij Leuven en AA Gent speelt er een uitwedstrijd bij Cercle Brugge. Er is al wel één interessant duel gespeeld tussen landskampioen, regeerde landskampioen Racing Genk en bekerwinnaar Standaard. Het werd 0-0. Het was wel een aantrekkelijke wedstrijdstand. Daar is voorlopig de nummer 4. En Mario Been staat met Genk op de zevende plaats. Dat was het buitenlandse voetbal. Gaan we weer terug naar onze vaderlandse eredivisie. Na rust. Veel gewisseld of niet? We gaan het horen van Frank Wielaert bij Heerenveen PSV. Twee minuten na de rust. 3-0 de stand voor PSV. Eén wissel bij Herenveen. Daar is Asaidi in de kleedkamer gebleven. Voor hem Rajiv van La Parra in de ploeg gekomen. Het halfbroertje van Wijnaldum die dus in de basis begon bij PSV. Dat is op zich wel uh, aardig. Maar er moet wat meer komen vanaf die uh, linkerkant bij Heerenveen. Die voor de rust onzichtbaar. Hetzelfde gold aan de andere kant overigens voor uh, Narsing. En PSV in de eerste helft. Uh, zeker vanaf de 1-0 en eigenlijk ook wel vanaf daarvoor. Uh, absoluut oppermachtig in het abel stadion. Nu Mertens voor PSV aan de linkerkant. Even naar binnen. De voorzet en daar is de 4-0. Nou, dan uh, is de wedstrijd helemaal beslist. Wijnaldum maakt hem. Een feilloze voorzet vanaf die linkerkant van Mertens. Die even naar buiten dreigt om de bal voor zijn rechter legt. Bij de eerste paal. Wijnaldum staat daar helemaal vrij. En direct na de rust is het 4-0 voor PSV. En dat terwijl je toch aan Heerenveen zag na de rust. We gaan er toch nog even iets van proberen te maken. Maar is er helemaal niemand die met Wijnaldum meeloopt. Die zo doorkomt vanaf het middenveld. En uh, steppen... Kansloos laat. En Heerenveen helemaal kansloos laat in deze wedstrijd. Een enorme desillusie voor de Friesen Die dachten dat ze zo lekker bezig waren. Maar die krijgen hier een draai om de oren van de Eindhovenaren. Daar lusten de honden geen brood van het publiek. Is weer voor gaan zitten. En kijkt leidzaam toe. Meer dan dat kunnen ze ook niet doen. En helaas voor hun doen de spelers van Heerenveen dat ook. 4-0 dus. Dankzij Wijnaldum voor PSV tegen Heerenveen. 4-0 daar, dus gaan wij weer even terug naar het fietsen van vanmiddag. Sven Nijs won de wereldbekerwedstrijd eh, veldrijden in namen. Lars Boom stond aan de start. Nederland concentreert zich over het algemeen op de weg... en neemt het veldrijden niet zo heel serieus mee. speelde dan ook geen enkele rol van betekenis. Na afloop stond hij overigens wel keurig geolippens te woord. Zeg Lars, het was Onkel. een dag hard werken. <laughs> ja, dat klopt. Maar da daarom is het zo leuk, hè. Ik heb meteen een goede uitgekozen en uh, ben er op zich wel blij mee. Het is, uh, het is een mooie cross.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 Laksboom zei dat tegen Gio Lippus. We gaan weer naar Frank Vielaert, Heerenveen, PSV. Ja, het is allemaal al lang gelopen, Frank, hè? Ja, het, het verschil is uh, inmiddels duidelijk op het bord gezet. Na 52 minuten, 4-0 voor uh, PSV en Heerenveen kansloos in deze wedstrijd tot nu toe. Niet dat ze geen kansen krijgen, want die zijn er wel, maar twee hele grote door Bas Dost. De allereerste van de wedstrijd bijvoorbeeld, niet benut. En daarna op 3-0, ja, dan telt het eigenlijk al bijna niet meer. Nog een hele grote voor Bas Dost die hij ook niet kon benutten. Zojuist leek hij weer een goede kans te krijgen via Jurisic, maar had hij iets te veel tijd nodig om de bal goed te leggen voor zijn rechter, om daar een kans uit te creëren. En daar komt PSV weer via Wijnaldum, Matavs. die kruipt achter Zomer langs. Zomer steekt daar dan nog net een been tussen. Matavs. Er werd daar ook buitenspel gegeven door de assistent scheidsrechter. En dan kan Heerenveen overnemen via Breuer over links die uh, meekomt en uh, van La Parra inspeelt. Van La Parra verliest de bal aan Mano Lef, Ja, PSV heeft deze wedstrijd onder controle. Hij heeft eigenlijk nauwelijks nog last van de dreiging van Veen. En dat is ook wel een prettige wetenschap voor bijvoorbeeld Fred Rutte. Die steeds uh, werd verweten de afgelopen periode. Als de wedstrijden er echt om gaan, als er wat druk op staat... dan weet jij uh, je ploeg niet zo ver te krijgen... dat ze die wedstrijden in winst kunnen omzetten. Dat was het verwijt in zijn richting. En misschien was hij dus wel niet goed genoeg om PSV uh, kampioen te maken. Maar hier werd toch de nodige druk. Druk opgezet op deze wedstrijd. Deze was belangrijk bijvoorbeeld voor de toekomst van Fred Rutte bij PSV. Nou en hier geeft PSV toch een heel duidelijk signaal af. Voor uh, bijvoorbeeld Fred Rutte als je die lijn uh, überhaupt mag trekken. En Fred Rutte heeft de druk ook proberen weg te halen bij zijn ploeg voor deze wedstrijd. Door zelf iets te zeggen over zijn toekomst als dat die voor hem wel duidelijk is. En die voor de rest van de wereld dan niet duidelijk te maken. En de wereld verder in nevelen te hullen. PSV oppermachtig ook na de rust tegen Heerdeveen. Nu een vrije trap gegeven door... Paul van Boekel en de vrije trap de hoogte van de middenlijn is Kort genomen door Strootman. Die nu even naar achteren wijst. Naar Marcelo. Daar waar hij de bal gaat neerleggen voor Marcelo. Die legt hem dan weer breed. Op Wijnaldum. Wijnaldum naar Labiat. Die komt even binnen door bij Breuer. Breuer is dan in Riveldevegen weer te bekennen. Toijvonen helemaal vrij. Bal doorgepaatst naar de linkerkant. Naar Mertens. Hup, die komt naar binnen. Schieten. Hij moet weer eens een keer een goal maken. Goeie redding van Steppe Eigenlijk de eerste keer dat hij fatsoenlijk een vuist tegen de bal aan kan krijgen. En dat hij kan voorkomen dat die bal binnenkomt. Want die vier goals, ja, hij is eigenlijk niet eens schuldig aan. Hij was kansloos op al die vier inzetten. En deze, waar hij wel een kans op had, die gaat dan over de achterlijn via zijn handen. Hoekschop voor PSV. En na 54. 50 minuten op de klokken is het 4-0 voor de ploeg uit Eindhoven. Wat een goal! De Eredivisie. En dan is de goal! Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met NAC AZ 2-1, 1-0 Leurling 1-1 Holman... was de ruststand 2-1 Koenders. En het was dus uiteindelijk de AZ-huurling Milano Koenders... die vlak voor tijd de winnende goal voor NAC maakte. Ja, uh, zoals je zag was het een uh, grote onlading. Het is altijd mooi als je tegen je oude club speelt... maar wat je net aangeeft uh, is wel waar. Het was uh, een vervelende periode... En uh, ik speel nu bij NAC. Ik heb voor de wedstrijd gezegd dat ik alles zal geven voor NAC. En uh, dan is het uh, mooi als je de winnen maakt. Gestolen overwinning voor NAC werd het wel genoemd. Daar was iedereen het de afloop eigenlijk overigens wel over eens. Ook NAC-coach John Karelsen. Zware gestolen, maar het maakt het niet uh, minder lekker hoor. Je weet tegen wie je speelt. Een ontzettend goede ploeg, goed positiespel, veel bewegende mensen.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 Dan uh, kun je daar alleen maar heel tevreden mee zijn. Met een goed gevoel op vakantie gaan. Gaan we naar Feyenoord Twente. 3-2 bij de rust. 3-0 via een hat-trick van Guidetti. 1-0-2-0-3-0. Chatli 3-1. 3-2. De jong was de eindstand. Het was zeker niet 90 minuten lang. Dus hosanna voor Feyenoord. Maar de ploeg maakte allemaal indruk hoor. Tegen Twente. Feyenoord coach Ronald Koeman. Ja, ook in de eerste helft heb ik. Uh...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 Feyenoord schitterde dus in de eerste helft, vooral aan de hand van John Guidetti. Die maakte een loopzuiver zuiver e is Something special of course, but not only me. It's this is about the team, you know. It's a great team performance today. And yeah, I dedicate all the goals to to everyone, you know. It's not just me. It's is it's a matter of the fans, the the team, my family, my girlfriend, everyone, you know. Ja, weet die vond het natuurlijk wel speciaal om een Hedrick te maken... maar hij wilde de eer niet alleen op. Hij zei, droeg alle doelpunten op aan zijn ploeggenoten, de fans, zijn familie... en u hoorde het ook aan zijn vriendin. Maar goed, zoals gezegd, Feyenoord hield het dus niet 90 minuten lang vol. Typisch zo'n wedstrijd met twee gezichten. Dat vindt dus ook Twente-coach Co-Adriaanse. Ja, zeker in uh, eerste hel was Feyenoord uh, duidelijk de betere ploeg. Waarom? Omdat ze veel duels wonnen. Scherper waren, feller, sneller...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 We gaan weer even na deze wedstrijd naar Herenveen. De, de eerste helft was voor PSV, maar de tweede ook, Frank Wieler. Ja, Ruimschoots uit een hoekschop is het 5-0 geworden na een klein uur voetballen. Marcelo kopt de bal binnen... Die bal had Steppen kunnen hebben. Wijnaldum staat weliswaar een beetje in de weg. Maar Steppen zit er nog wel aan. Laat de bal dan glippen. En Marcelo zorgt ervoor dat PSV alweer het vierde kopdoelpunt van de avond maakt. En uh, daarmee de vijfde goal voor PSV binnen. Heerenveen gaat nog maar weer eens een keer wisselen. Kums komt eraf. Een van de twee mensen die maar niet weet hoe ze Toifonen moeten opvangen. En voor hem komt Geert Arend Roorda in de ploeg. Hij mag nu samen uh, met Elm gaan zorgen dat ze Toifonen in ieder geval tegenhouden. Want die doet dat steeds heel erg slim. Tussen die twee uh, controlerende spelers van Heerenveen inlopen. Zodat ze allebei niet weten wie nou precies hem op gaat vangen. Hij is steeds de vrije man die ervoor zorgt dat PSV zo gemakkelijk voetbalt. Als het vandaag voetbalt in het Abelenstra stadion tegen Heerenveen 5-0 zijn de ontluisteren. De keiharde, maar o zo terechte cijfers in het Abelensra stadion en het voordeel van PSV. Gaan wij naar een derde wedstrijd van vandaag. Ajax, ADO, Den Haag. 4-0, Rust 1-0, Eriksen. 2-0, Jansen. 3-0, Boejekin. En 4-0, Soleimani. ADO-speler Lewin kreeg al na 10 minuten de rode kaart. Direct rood. En dat was meteen ook het meest bepalende moment... voor het verdere verloop van de wedstrijd. Lewin werd weggestuurd naar een wilde tackle... met twee benen vooruit op Eriksen. En de vraag aan hem was, waarom eigenlijk? Uh, ja, er zit geen uh, speciale reden achter. Ik, uh, die bal komt iets te ver. En uh, ik probeer de bal te spelen, maar... Uh... Ja, het ging iets te hard, denk ik. Ik heb hem nog niet teruggezien, maar uh, voor mij heb ik alleen de, de bal geraakt. Dus de spelen niet. En dat is ook nooit mijn bedoeling geweest. Maar ja, hij werd dus wel met direct rood verwijderd. Ajax won met ruime cijfers. Trainer Frank de Boer was overigens niet erg tevreden. Dan maak je in de tweede helft maak je snel dan ook de, de 2-0. Eigenlijk de bevrijdende 2-0. En dan vind ik dat we heel slordig zijn uh, gaan spelen. Te laag tempo. Tegenstander moet je dan helemaal t, uh, stuk spelen. En een positiespel kan ook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 ja, dat was wel een bevrijding. Zei dus Gregory van der Wiel. Die zegt voor vijf jaar te kunnen tekenen bij Valencia. Als Ajax eruit komt met Valencia. dan ziet het allemaal wel naar uit. Dan vertrek Van der Wiel na dit seizoen naar de huidige nummer drie van Spanje. Ajax begon met ze tegen ADO in een opvallend lege arena. Duizenden supporters bleven de eerste veertien minuten weg. Spraken daarmee hun steun uit voor Johan Cruijff. De fans eisen het vertrek van de leden van de Ajax-directie en de Raad van Commissarissen. Wordt geloof ik nog wel vervolgd. Heracles Almelo, Vitesse. Gaan we naar gisteren. 1-0 voor Vitesse was daar de matchwinnaar. En Texera was de matchwinnaar bij Groningen-Utrecht. 1-0 voor de thuisclub Bij Roda JC Excelsior was het niet echt een matchwinnaar. Want het werd 7-0, maar liefst. Vukovic, De Beulen en Vormen voor de rust. Sucuïn twee maal. Donald en Lebedinski na rust 7-0. Dus tegen het arme Excelsior. En Nek, ja, twee keer John Gosens die de ballen bij het ventiel raakt, vertelt iedere woordig, won met 2-0 van VVV. Nuitink kreeg daar overigens rood. En vrijdag was er al een wedstrijd. De Graafschap, RKC Waalwijk, belangrijk. Voor het voetbal onderin. Waalwijk won daar met 1-3-3. 1 dus won Waalwijk. Stand nu op de helft van de competitie. AZ heeft er 38 uit 17. Je mag nooit te ver vooruit lopen. PSV heeft 34 uit 16. Maar staat dus 5-0 voor bij Heerenveen. Dus PSV gaat op 1 punt komen. 38 voor AZ en PSV heeft er dan aan het eind van vandaag 37. 33 punten voor Twente. 33 punten voor Ajax. En 31 voor Feyenoord. Iedereen is een beetje aangesloten. Onderin beginnen we bij Utrecht met 17 punten. De NEC heeft er 17, maar dan zit er toch een gat van de nummer 15, uh, NEC, van 5 punten naar de nummer 16, de graafschap. Die hebben er 12. VVV heeft er 10. En het Arme Excelsior staat met 8 punten uit 17 wedstrijden op de helft van de competitie helemaal onderaan. House, our day will come. Dat zullen ze in Veen ook denken, maar vandaag niet, van Wieland. Dat wordt dan na de winterstop. Ja. Vandaag in ieder geval niet meer. Het zou nog kunnen met de beker inderdaad, maar ja, dat telt niet meer voor de competitie, die tekst. 66 minuten onderweg. 5-0 voor PSV. Dat had 6-0 kunnen zijn. Dat had ook 5-1 kunnen worden. Er zijn nog wel kansen geweest voor Dost bijvoorbeeld na een slippertje van Willems bij PSV. Links achterin. Narsing ervandoor en Die gaf de paas wel aan Dost, maar die kwam Net een teenlengte tekort om daar een voetje tegenaan te krijgen. En zo Isaac Zon te passeren voor 5-1. En aan de andere kant was er de kopkans uit een hoekschop voor De Rijk. Die in zijn eentje de lucht inging om hem heen. Vier Heerenveeners die dachten van zo, die kan hoog springen En allemaal op de grond bleven staan. En hem rustig die kopkans gaven. Alleen kopte De Rijk in de handen van Steppen. Die ook op zijn doellijn was gebleven. Herveen is ruimschoots verslagen al een tijdje. Dat zie je ook aan de, de houding van de spelers. En Dos nu die in de Rijk loopt, maar daar dus niet aan de bal komt. En dan kan PSV de aanval van Heerenveen weer onderbreken en erdoor komen. Ontzettend veel ruimte nu ook voor de PSV'ers. Eigenlijk overal op het veld. De Rijk vanaf eigen helft naar Manolev. Hakje naar Mertens. Het is inmiddels... Ja, een soort uh, duidelijke verschil geworden voor PSV. Dat alles mag doen in het Abelensra stadion, waar het zin in heeft. Na 67 minuten voetballen ruim en een 5-0 voorsprong voor de PSV'ers. 5-0 dus. Wat betekent dat PSV op één punt gaat komen... op de helft van de competitie van koploper AZ... die dus verloor vanmiddag bij NAC in de spanning in de eredivisie. Is zo die oogtjes weg geweest. Helemaal, helemaal terug. Het is de laatste ronde. Komende week wordt er nog wel gebekerd. Vervolg van de wedstrijd voor de volledigheid. Natuurlijk zometeen in het Radio 1 Journaal. En het slot bij de collega's van de VPRO. Wij eh, gaan eruit naar vier uur langs de lijn op deze zondag. Vanavond is er nog langs de lijn om tien uur natuurlijk op deze zender. Kunt u nog eens nakaarten. En zometeen het uitgebreide Radio 1 Journaal. En daarna de collega's van de VPRO. En wat ons betreft een hele, hele prettige avond.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 Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Vanavond gaan we in de tv-show mee met Maarten van Rossum... naar zijn nieuwe werkterrein, het theater, voor zijn oudejaarsconference. En dan blijkt dat hij een humorist pur sang is. En een unicum. We worden thuis ontvangen bij Mies Bouwman... voor een op zijn minst opmerkelijk gesprek. Maarten en Mies, het kan minder. In de tv-show vanavond tien voor half tien, Nederland 1.